Ik heb het even uitgelegd. Ik ga nou even mijn beeld uh, Mensen vinden. Mensen van iedereen willen houden. Men vraagt zich af, wat is er aan de hand? Heeft ze dan niet aan geld? Je moet ook werken voor je brood. Zonder voedsel ga je toch in immers kapot. Wat is dat men niet weet waarom het eigenlijk draait. Is de mens van binnen dan al zo rood? Blomme kinders, leg die stilado's weg, vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht, echter gaat zo gauw vervelen. Of is de mens...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 dan het slecht der aarde, waarvoor men zoekt tot men geen aasen meer heet. Voor mijn kinders, weg die weg, vergeet die moedige tafel ene. Wat geleden en kleuren zijn in weer wereldmacht, macht, vrichter gaat zo gauw mijn ogen De zomer van 67 werd met bloemen getooid, nog nooit hebben zoveel kleuren de mensen gesied. En ook al heeft het bij elkaar maar een paar jaar geduurd, ik ben blij dat ik het ook heb gevierd. En als ik straks weer thuis kom in mijn jungle met planten, dan voel ik een geling door mijn rug gaan. En ik weet dat de bloemen nog steeds niet verwelkt zijn voor die vogels die ze nog zien staan. Blommekiers, echt iets die, Vergeet die Want vrede en vrede zijn er in de doos weg. Een geeft woede taal verlenen. Want geuren en vleuren zijn de nieuwe regelmacht. En de gaat zo gauw die